Ze zien meer in het strenger controleren van de scooterrijders en het invoeren van een APK. oud pvv Michael Hemels gebruikte geld uit de partijkas om naar een concert van Madonna te gaan. Ook overnachtte hij in een luxe hotel in Berlijn, kocht verlovingsringen en betaalde verkeersboetes van geld van de partij. Dat blijkt uit een accountantsrapport over de uitgaven van Hemels, meldt 1 Limburg.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 Rond de Kuip waren er confrontaties tussen fans van Feyenoord, FC Utrecht en de politie. 59 mensen zijn opgepakt. Het weer is half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden een bui. Lokaal is kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Viel is nog op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp. Zeven kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En nog helemaal dicht is de A10, de ring van Amsterdam. De weg is tussen Kadoule en de Zeeburgertunnel afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan via de Koentunnel. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En uh, ja, de ouderwetse dag zit er ook weer aan te komen. Ja, wat ga je doen? <laughs> die, die, die, die, die, die is minder druk dan, dan uh, twee jaar geleden. Maar goed, de evenementagenda half vier. Houdt uw pen en papier bij de hand. We hebben natuurlijk nog de Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, veel muziek. En ik zou zeggen, blijf luisteren en kijken naar uw lokale ZFM Live... vanaf de Tolweg 10A. Ja, mijn collega heeft het steeds over meekijken. Nou, dat doe je heel eenvoudig via wwwcfm livenl Kan je meekijken in onze studio aan de Tolweg 10A. Lekkere muziek onderweg van Nicky Jam. Hier is El Perdon. Die mensen verda...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 live over naar Duitsersveld. Nee, Apfres. Ja, maar er valt ondertussen 1-1 in Schoerzen. Tijdens het wereldnieuws op CFM. Uh... Wedstrijd 1-0 van Zandvoort. prachtig mooi doelpunt van uh, magielsen, uh, Koen magielsen En daarna werd uh, Arsenal alleen maar sterker uh, sterker en sterker. Sterk druk op het doel van Zandvoort en is juist een afkersde bal via een been van een Zandvoortse keeper. Uh, Zandvoortse verdediger ging achter de keeper van Zandvoort. De Zandvoorts Zandvoort, 1-1. En we spelen in de 39 e minuut. Zwarte luchten breken open aan de horizon. De stralen van de zon. heeft gewoon lekkere muziek. En des van Exilia Romli en Hemel en Aarde op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, de favoriete plaats van jou, van Prince. Je kan hem uh, nu uh, aan ons doorgeven via de Facebook-sites. En dan moeten we hem natuurlijk wel uh, op dit moment bij ons hebben, Albert-Jan. Anders kunnen we hem moeilijk draaien, want uh, Prince deed niet aan Spotify. Nee, daar <lacht> nee. had hij een ekel aan. Okay. Dus stem nu op jouw favoriete Prince-plaats. Surprise. Got a feeling most treasure. Felix gebruikte natuurlijk de oude single van Chaka voor dit nummer. We hebben het over 1 Nobody. En dit was inderdaad ook de single 1 Nobody. voor het slot van de eerste helft. SV Stamford tegen ASV Arsenal gaan we weer over naar het naar Joop Fres. Ja, waar het heel onaangenaam is geworden. Grote hagelstenen komen hier naar beneden. Maar de wedstrijd gaat uiteraard gewoon door. De heren van het zes is dat geloven.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 En uh, uh, het is allemaal heel erg uh, onprettig, natuurlijk. Goed, de speler van Arsenal is weer opgelapt en de wedstrijd gaat weer verder. Mitsi Brahms, kan hij de bal te pakken. Nee, het is zelfs uh, Patrick van der Oort die hier ingevallen is voor uh, uh, de, de Dylan uh, Kreuger, die de bal gaat afpakken. Maar het is weer uh, Arsenal dat in, uh, in balbezit is. Dus de spelers komen gewoon vrij te staan en het kan, kan tikken, heen en weer tikken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 Uh, wat gaan we doen? Ga ik terug naar het studio of gaan we het even afmaken? Dan ga ik me even weten, alsjeblieft. Uh, we gaan uh, terug naar de studio, Joop. Dankjewel. Prima. En mocht er verandering komen, dan horen we het wel van je. Yeah, Absoluut. Oké, okay, dankjewel, Joop 1-1 dus de tussenstand. Zodanig gaan we weer naar het Circuitpark Zalvoort uh, toe naar uh, Koorderijen. Het Camper Weekend uh, spektakel op het Park, Zalvoort. En hij heeft een uh, oud uh, persvoorlichter uh, bij de microfoon, zo dadelijk. I got my world.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 Yeah. Wel heel apart, weer hè. Zo schijnt de zon uh, gigantisch en zo voort. En nee, zo krijg je een hagelbui uh, op je knars, Kordraaier. Jij, ja, Rob? Uh, ja. Een hagelbui? Hier. Ja, een beetje, beetje verfrissend, toch? Ja. ja, ja, ja. Nou, het is alweer over hoor. Het is alweer weggetrokken. Oké. Okay. Nou, je staat uh, op circuit camper uh, weekend. En uh, ja. ja, je hebt uh, weer iemand bij de microfoon.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 we gaan een, uh, een uh, camper... Een, uh, hè, dan worden we gestoord, die, die, die man daar... We gaan een evenement opzetten... Uh, waar wij uh, uh, vrouwen, of partners meestal... Partners gaan... Uh, uh, uh, kunnen we even opnieuw beginnen? Want... Ja, die man die, uh, die, die zit in de uitzending hier. Uh, we gaan nog wel even een rondje rijden anders... Um, we gaan nog even een rondje maken over het circuit, want er willen wat mensen gaan, gaan rijden met, uh, met de camper, maar dat kan niet, want wij zitten erin. Um, nog even terugkomen op de organisatie van uh, cursussen. Als u daar uh, aan denkt met die cursussen, dan uh, zijn er behalve cursussen voor vrouwen ook cursussen voor mannen?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 Dus vandaar rijvaardigheid voor partners. En dat is een evenement in Noord waar alle leden van de NKC aan kunnen meedoen. En vooral de, de mensen die wel een rijbewijs hebben, maar nooit in dat grote voertuig rijden. Is het een, een hard, aardig hulpmiddel om vertrouwd te raken om met dat grote voertuig de weg op te gaan. En dat voorziet in de behoefte, want elk jaar zijn onze evenementen volgeboekt. Ja, ik zie hier diverse campers staan. Die, ja, die kosten tonnen, om het zo maar te noemen. Die zijn heel luxueus ingericht.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 camperplaatsen in Zandvoort. Volgens mij hebben we hier... geen plaats waar campers kunnen staan. u uh, wil daar nog een oproepje... voor doen, heb ik begrepen. Nou ja, ik, uh, ik adviseer... elk gemeentebestuur om... camperplaatsen... om het te faciliteren dat er camperplaatsen... komen. De gemeente hoeven dat niet zelf te exploiteren. Maar... Uh, legt ze vooral aan, want een camperaar die wil graag ongebonden... tegen betaling uh, ergens staan. En... Uh,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 Division. My one solution is my queen while she's this strong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 morgenmiddag aan Strandpaviljoen Talassa Boulevard Bernard, strandafgang nummertje 18. De entree is, zoals altijd, gratis. Dat was hem. Dat was hem. Nou, wil je het even er te nalezen? Ga dan uh, ook eens uh, kijken op onze CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zodanig gaan we in het Duitsersveld. en jouw wat we voetballen vandaag tegen... ja, je raadt het nooit, Arsenal.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 Bijna niet, moet ik zeggen. En Zandvoort, ja, dat is, zit niet lekker in zijn vel. Arsenal is um, echt meer, um, ja, feller. Er is meer op de bal...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 Hij kwam vrij, speelde zich vrij, deed hij heel mooi. Haalde uit, maar het uh, is stond uh, nog niet helemaal op scherp. Hij heeft natuurlijk ook uh, ja, dik een jaar niet echt kunnen spelen. En uh, is nu aan het terugkomen. Hele harde werken, dat weten we. En uh, ja, hij verdient uh, eigenlijk uh, beter. Goed, bal is nu uitgenomen door de keeper van uh, Arsenal.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 Heel makkelijk kan onderscheppen. Legt een breedte naar Max Aardwerk. Aardewerk gaat een beetje draaien. Speelt dan uh, Ronald Kalis in. Kalis probeert die bal vooruit te spelen. Gaat niet goed. Dan wordt er weer onderschept door Arsenal. Uh, dat is uh, nu weer Arsenal. En dan wordt er gespeeld op de keeper. Heel rustig aan. Heel relaxed. Uh, Arsenal heeft uh, in principe nog wat tijd. Want je ja, speelt toch tegen de nummer 2. En als je dan een punt mee kan nemen... Dan heb je het echt niet slecht gedaan. <coughs> Pardon. En daar gaat het weer. Patrick van der Hoort. Uh, ook terecht dan. Die wordt daar... Neergelegd, behoorlijk neergelegd. Maar <coughs> niet uh, behoorlijk genoeg om uh, daar een, een gele kaart voor te tonen. Er is wel een verzorging nodig. Nou, het zit op dit moment. We spelen in de 59e minuut. En Sanders nog steeds 1-1 in de wedstrijd Stamford tegen Arsenal ASV. Dankjewel Joop. En uh, straks komen we weer terug bij Joop Fris voor het vervolg van deze wedstrijd. Nou Job zei het al, het weer is eh, inderdaad weer eh, lekker opgeklaard hier en zo voort. Het zonnetje schijnt, wat willen we nou nog meer hè, op deze zaterdagmiddag? En maandagmorgen, ja, dan weet ik niet hoe het weer gaat worden. Maar dan kan je wel herha herhaling horen van dit programma. But